Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bezorgverzekeraars willen de vervanging van borstimplantaten van het Franse merk PIP volledig vergoeden. Of ze medisch noodzakelijk waren, doet er niet toe. Ook als vrouwen de implantaten om cosmetische redenen hebben laten aanbrengen, wordt de vervanging volledig vergoed. Eind vorig jaar werd bekend dat borstimplantaten van PIP kunnen lekken. Het kan tot allerlei klachten leiden. Volgens de verzekeraars dragen in Nederland tussen de 1000 en 1400 vrouwen implantaten van het Franse merk. Nederland moet zich houden aan het verbod op lichtbatterijen. De Europese Commissie heeft gewaarschuwd dat Den Haag een boete kan krijgen als het verbod niet wordt nageleefd. Sinds 1 januari mogen kippen niet meer in een hok dat kleiner is dan 20 bij 40 centimeter. Volgens de EU hebben de lidstaten 12 jaar de tijd gehad om de oude kooien te vervangen. Sommige Nederlandse kippenboeren hebben van Den Haag tot 1 juli de tijd gekregen om hun hokken om te bouwen. Maar de Europese Commissie vindt dat uitstel ongepast. Een programmaatje voor de smartphone waarmee mensen kunnen zien waar het dichtstbijzijnde toilet is, is de winnaar van een publieksprijs. De prijs is bedoeld om te stimuleren dat via smartphones op een slimme manier gebruik wordt gemaakt van overheidsinformatie. Minister Verhagen gaf de makers, via studenten bedrijfskunde, een bedrag van 1500 euro. En hij kondigde aan dat de prijs voortaan elk jaar wordt toegekend. De eerste prijs van de jury ging naar een app die bij een stadswandeling historische beelden kan laten zien. De Spanjaard Rafael Nadal heeft als eerste de finale bereikt van de Australian Open. In de halve eindstrijd versloeg hij Roger Federer in 4 sets. Nadal speelt in de finale tegen de winnaar van de partij tussen titelhouder Djokovic en Andy Murray. Het weer bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond 4 graden in het noordoosten en 9 in het zuidwesten. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een bui. Dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Woude 2 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knop het Kooi Meer 3. de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. A28 Utrecht-Amersfoort voor Afrit en Dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nikki, En het zou kunnen liggen aan die 15 whisky Je kleding is roze, awesome, met blauwe fristie. En je heupen zijn sexy en die strakke skinny Misschien is het een idee om hier weg te gaan Naar een plek ergens hier je ver vandaan Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan Of als IT e op een fiets, helemaal dan de maan Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je Het beste met je volgens is soms slechte verwoorden Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen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 Als me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você. Als ah, se me me matar als je me maakt, als Se afara Nossa, nossa assim você me mata. Ai que eu te quero, ai ai se eu te quero, deliciar e assim você me mata. Ai que eu te quero, ai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 I'm just so the guys that can I Open oh, the gangbangs, forgot about the drive by you gotta get your groove on Before you go and get paid So tip up your cup and throw your hands up And let me hear the party say I was a lowercase G, but now I'm a big G. The guys say I got the money, dollar, dollar bill, y'all. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big fat truck, and you can get yours in a six four Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up, and let me hear the party say, I'm like to People thought the music that we made was good. Then hit the DJ, P.D. Yes, what's his name. He came up to me and this is what he said: We were them girls are gonna make some cash, sell a million records and we'll make it in a dash. What kind of buzz in the sun comes? it's just how.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 Take the road, Fred, and trust the heart's got oh, a So many places to go I tell you when the freedom's right I'll choose the darkness or the daylight I saw the day rise. I saw the sun climb upon the crossroads of my life. So Ik in a fight cause I can't The light that you shine can be seen Tell me, is that healthy